Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kort geding van de politiebonden tegen burgemeester Krikken... is van de baan. Volgens ACP-voorzitter van de Kamp heeft de Haagse burgemeester... de voorwaarden die ze had gesteld aan een blokkadeactie ingetrokken... maar volgens Krikken had ze helemaal geen voorwaarden gesteld. Het kort geding zou vanmiddag dienen. Om hun verzet tegen de pensioenplannen van het kabinet kracht bij te zetten... willen de vakbonden blokkadeacties houden bij twee gebouwen in Den Haag. Op het Binnenhof in Den Haag is een man opgepakt... die zich volgens de politie verdacht gedroeg. Wat hij deed is onduidelijk. Een deel van het Binnenhof is afgezet. Er lopen extra agenten rond die onderzoek doen. De vergadering van de ministerraad gaat gewoon door. Huurbemiddelaars brengen nog altijd ten onrechte kosten... in rekening bij huurders. Uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt blijkt... dat 70 procent van de bemiddelaars gemiddeld zo'n 200 euro vraagt... De wet verbiedt dat als de bemiddelaars werken in opdracht van een verhuurder. Volgens de ACM maken ze misbruik van de overspannen woningmarkt. In een bedrijfspand in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote wietplantage ontdekt. De ingang ervan was extreem goed verstopt. Agenten ontdekten een keukenkastje waaruit de achterwand was weggezaagd. Toen ze onder de wasbak doorkropen... leidde dat naar een ruimte met een grote henneplantage. Duizend planten zijn geruimd. De straatwaarde ervan wordt geschat op anderhalf miljoen euro. Er is één verdachte aangehouden. Bij een brand in een jeugdtrainingscentrum van Flamengo... een van de grootste voetbalclubs van Brazilië... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. De doden zijn nog niet geïdentificeerd. Er zijn ook drie gewonden, van wie er één zwaar gewond is... Volgens plaatselijke media zijn de slachtoffers jeugdspelers... die lagen in de slaapzaal waar het vuur begon. Het weer bewolkt soms wat regen of motregen bij een graad of 9. Vanavond gaat het hard waaien, in de nacht wordt het droger. Morgen vooral in het zuidoosten kans op een bui, verder periode met zon. Zondag is het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. CFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Mijn maagden stellen het nog even uit, ex -katholie.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 I'm Het lijkt al.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 Ziet cfm It's not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 It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unused you were.